Het radiodrama van vanavond is een luisterspel van Václav Havel met als titel De Engelbewaarder. Vertaling en regie is van Martin Ketelbutus, de geluidsregie van Jan van Driessen. De acteurs die u hoort zijn Bob de Moor en Karel de Ruwe. De techniek is in handen van Paul van den Hende en Guido Scheers. Goeiedag, meneer Vanbak. Ja, dat ben ik. Goeiedag. Uitstekend, dan ben ik juist. Mag ik binnenkomen? Alsjeblieft, alsjeblieft. Het is uh, langs hier. Zo, daar kunt u uw jas hangen. Uw koffer laat u beter hier staan. Ik hou hem liever bij mij. Hebt u soms een paar pantoffels voor mij? Ik heb namelijk nieuwe schoenen en ze knallen afschuwelijk. Alsjeblieft, neemt u mijn sloffen maar. Huh? Wat gaat u dan aantrekken? Oh. Ik blijf wel op mijn kousen lopen. Mag ik vragen... Is dit hier de woonkamer? Ja, mag ik vragen... En dat daar? De slaapkamer. En dat? De werkkamer. Hmm. U hebt een mooi appartement. Laat ons liever naar de werkkamer gaan. Zoals u wenst. Het is er wel wat rommelig. Oh, Dat geeft niets. Liever een gezellige wanorde dan een ongezellige orde. Waar kan ik gaan zitten? Hier misschien? Maar ik ga liever daar zitten. Ik heb graag een goed uitzicht. Zoals je wilt. Uh, mag ik vragen? U bent blijkbaar benieuwd naar wat er in mijn koffer zit. Dat zal u dadelijk wel zien. Mag men hier roken? Natuurlijk. Ik heb alleen geen sigaretten. Ik ben vergeten er te kopen. Oh, alsjeblieft, bedient u zich? Hebt u een vuurtje voor mij? Ja. Mag ik een glas melk van u? Als dat zou kunnen? Melk? Ik ga eens kijken. Alsjeblieft. Wilt u zo vriendelijk zijn om het even in de koelkast te zetten? Ja. U woont hier niet slecht. Oh, dat gaat wel, ja. Mm -hmm. Mooi uitzicht. Ja, ja. Spijtig dat het op de vierde verdieping is. Spijtig. Ja. Ja. Wat voor buren hebt u? Ik ken ze nauwelijks. Ah, u bekommert zich niet om uw huisgenoten. Wat zegt u? Of u zich om uw huisgenoten bekommert. Nauwelijks, nee. Dat zou u beter wel doen. Ik weet wel, het verandert er niet veel aan, maar aan de andere kant. Ah, u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja, ja. Excuseer, maar ik wou u graag vragen. Alsjeblieft. Met wie ik eigenlijk de eer heb. Mijn naam is Manchon, Karel Manchon. Ah ja. Ja. Kunt u mij dat glas melk misschien nu even brengen? Ja. Zo, alsjeblieft. Oh. oh, hebt u misschien een beetje suiker? Uh, We hebben allemaal zo onze eigen ideeën over smaak. Ja. Hier is de suiker. Dank u. is mooi weer buiten, niet? Mm -hmm. no. mm. Als het maar niet slechter wordt. Ja. Mm. Wat is dat daar? Een paar boeken. Ah oh, ja. En waarover? Filosofie. Sowieso. Mijn god, dat kan best interessant zijn. Mag ik vragen waarom u eigenlijk gekomen bent? Kent u mij niet? Ik dacht het niet, nee. U zal zich mij dadelijk wel herinneren. Van het leger, hè? Gaat u vaak naar het circus? In een circus ben ik op en al één keer geweest. En dat is al vele jaren geleden. Aha, ja. Acht jaar. Huh? Het was in Circus Humberto. Ik zat naast u. Ah, huh, zo? Ja. Interessant. U moet niet kwaad worden, maar ik had u na al die jaren niet herkend. We hebben toen nog met elkaar gesproken. Ja? Wa Waarover dan? U hebt mij gevraagd hoe de, de koordanser heette. Ah, en... Wist u het? Hier is Pacek. Oh, u hebt een bewonderenswaardig geheugen. Daarna hebben we elkaar nog vaak gezien. Werkelijk? Waar dan wel? Bijvoorbeeld in Clusterley aan de Eger. Bij de rondleiding in het kasteel waren we in dezelfde groep. Dat was twee jaar geleden in juni. Ik weet nu alleen niet meer of het de negende of de zestiende was. In Clusterley aan de Eger? Ja, dat klopt. Ik ben daar met vakantie geweest. <laughs> Ziet u wel. We gaan het nog voor elkaar krijgen. Vorig jaar heb ik vijf of zes maal met u in dezelfde tram gezeten. Telkens morgens op de 63 naar David. Vorig jaar? Ach, op de 63? Ja. U zat onderweg altijd een of ander draaiboek te lezen. Oh, Ach, ik weet het. Het was in het voorjaar, niet? En dan ben ik u nog zo'n drie keer op straat tegengekomen. Eén keer zijn we bijna op elkaar gebotst. Excuseer. Maar dat geeft niet. Ja, en de laatste keer hebben we elkaar ontmoet... ongeveer een maand geleden op die staatsconferentie over de Comedie. Tijdens de pauze stond ik naast u. Ah, u weet wel waar. U was toen aanwezig. Het interesseerde me welk standpunt u zou innemen... tegenover dat inleidend referaat. U hield toen de toespraak. Maar dan moet u daar vanaf het begin geweest zijn. Ja, ja, ja direct na de inleidingsblabla. Ik was zelf iets te laat omdat ik uh, werd opgehouden bij de tandarts... U was op die conferentie, hoe zal ik het zeggen, in welke functie? Ja, ik heb u al gezegd dat het mij interesseerde welk standpunt u zou innemen tegenover dat inleidend referaat. Ja, u kende de inhoud dan al van tevoren. Nee, niet helemaal. Ik denk, als u mij dat toestaat, ik vermoed dat u ergens een diepere band hebt met mij. In de eerste plaats met uw werk. Ik heb thuis al uw toneelstukken en ik ga regelmatig naar uw opvoeringen kijken. Echt waar? Dat doet mij plezier. En bovendien heb ik vaak over u gesproken met de collega's. Wij volgen uw werk en uw succes doet ons altijd veel genoegen. En hebt u misschien nog wat melk? Zal ik even snel in de winkel lopen? Later misschien. Neemt u me niet kwalijk, maar mag ik vragen waar u werkt? Dat doet niets verzagen. Ik betreur werkelijk dat ik u niet dadelijk herkend heb. Terwijl we elkaar toch al zo vaak ontmoet hebben. Ja, we kunnen per slot van rekening niet iedereen kennen die ons kent. Mm, maar, toch, ik had u moeten herkennen. Doet ja. mij genoegen met u kennis gemaakt te hebben? Oh, het genoegen is helemaal aan mijn kant. Waar is uw echtgenote? Mijn vrouw is gaan werken. Ah. Lust u ook gesuikerde melk? Over het algemeen... Eigenlijk drink ik niet veel melk. Hebt u nog een sigaret? Alsjeblieft, ga u gaan. Hmm. Hoe ver staat u met de engelbevaarder? Hoe weet u dat mijn stuk zo heet? Dat hebt u tegen iemand verteld in de zaal waar ik naast u stond, met die ah. conferentie. U weet van. Ah, ja... Wel, uh, ik ben nu ongeveer in de helft. Ik was nogal nieuwsgierig. Ja, hopelijk wordt het geen teleurstelling. Oh, waarschijnlijk niet. Ik geloof namelijk in u. Weet u, het is moeilijk om zoiets te zeggen. Maar ik loop hoog op met u. U bent onwaarschijnlijk vriendelijk. Ik waardeer uw talent werkelijk enorm. <lacht> Dank u. Telkens wanneer ik kan, geef ik u een duwtje. U bent werkelijk veel te vriendelijk. Heel erg bedankt. Maar... Uh... Mag ik vragen in welke zin u mij een duwtje geeft? Oh, laat zitten. Verontschuldig mij. Misschien zou u het mij toch kunnen zeggen. In enkele woorden. Oh, dat is niet de moeite. Maak liever mijn koffer eens open. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Er zit een geschenk in voor u. Voor mij? Oh. Ja, praat toch niet zoveel maak, maak liever die koffer open. Dat is alleen maar een kleine attentie, zodat u kan zien dat ik niet alleen maar wat klets, maar dat ik werkelijk achter u sta. Oh. oh zeer mooi. Joh. Werkelijk. Oh. Ja. Wat is het? Nee. Een wasmachine? Nee. Een automatische veegmachine? Oh, Waarom? Nee, ik geef het op. Een haarglansmachine met atoomaandrijving. Een haarglansmachine met atoomaandrijving? Jawel, een haarglansmachine met atoomaandrijving. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ah, dat is begrijpelijk. Het is ook een prototype. Mijn broer heeft het gebouwd. Hij is mechanieker. Wat goed. Zo'n mooi ding. En dan nog een prototype. Oh. Alleen spijtig. Wat spijtig. Spijtig dat ik over het algemeen nooit mijn haar laat glanzen. Oh neemt u mij niet kwalijk, maar dat is toch wel wat vreemd voor iemand als u... Iedereen kent u, iedereen kijkt u na wanneer u over straat loopt. U moet toch representatief blijven, dat is toch duidelijk. U zal zien hoe elegant het u maakt. Ja. Hoe werkt het? Niet overdreven ingewikkeld. Hoeveel volt hebt u hier? 220. Dat dacht ik al, ja. Maar deze haaglansmachine werkt op 16.000 volt. Oei. Ik heb er direct een transformator bij gestoken. Wat opmerkzaam van u. U vergeet ook niets. Kijk, hier is de stekker voor het stopcontact, hier is de tussenstekker van het toestel en ja. hier, hier wordt de haarglansmachine aangezet. Zo, ik krijg gewoon een slecht geweten. U hebt zoveel moeite moeten doen. Hoe kan ik die attentie ooit beantwoorden? Dat u er blij mee bent is voor mij al voldoende beloning. Kijk, ziet u dit onderdeel? Ja, het doet mij denken aan de helm van een kruisvaarder. Het is de zogeheten centraal versneller van de haarglansmachine. Om het haar te laten glanzen, steekt u uw hoofd in die opening. U moet wel vooraf uw haar gewassen hebben. Hiermee zet u de versneller aan, hier regelt u de sterkte en dan kan het glanzen beginnen. Volgens welk principe werkt deze machine? Oh, dat is heel eenvoudig. Hierbinnen ontstaat er een secundaire stroom. Langs hier loopt hij in de haren die hij in die mate polariseert dat zij rondom een stroom vormen. 16.000 volt. De secundaire stroom is zo'n 100.000 sterren. Ik zie nog een druk is waarin. het Ik heb een maand aanstaltje. De smaak kunnen door die Typisch glanseffect oh, wordt een typisch glanseffect voor bereikt? Oh, werkelijk hoogst interessant. En hoe lang duurt die hele procedure? Nog geen drie uur. Ja, hoe zal ik het zeggen? Het is zeker nodig de procedure om de twee uur te herhalen. De germaniumlaag is namelijk snel gevoelig aan corrosie, aan, aan roest. De glanzende bovenlaag oxideert en op het haar vormt zich germaniumdioxide, dat niet alleen de glans wegneemt, maar bovendien ook als een bijtend middel werkt dat de haarkwaliteit ernstig kan schaden en eventueel zelf kalhoofdigheid kan veroorzaken. Hier is natuurlijk voorzichtigheid geboden. U mag niet kwaad worden, ik ben een leek. En ik heb meteen een kleine vraag. Mm -hmm. U zei dat bij het splitsingsproces ook strontium ontstaat. Mm -hmm. Heeft dat geen gevaar voor radioactieve straling? Uh, niks is zonder risico. U moet beslissen. Of glanzend haar, of hypochondrische paniek. Ja. ja ik, ik waardeer het uitvindingstalent van uw broer. Dank u. Ik waardeer ook de ere die mij te beurt valt. Wanneer u dat apparaat... Juist aan mij opdraagt. Ja, ongetwijfeld. Ten slotte besef ik. Ja, meer nog, ik ben er helemaal van overtuigd dat je met deze haarglansmachine een glans kan bereiken die je met geen enkele haarolie bekomt. Een type van die nog onhygiënisch is. wel wel oh, machtig. Ik geef al deze dingen volkomen toe. Nachts Weet ik niet zeker of de tijd, de energie de zenuwen en de gezondheid die in heel die procedure moeten geïnvesteerd worden, mm -hmm. in een evenredige verhouding staan tot het in elk geval onbetwistbare resultaat. Ja, ja, er is een zekere wanverhouding, dat, dat weten wij, huh? mijn broer en ik. In elk geval, het is een heerlijk geschenk, mm -hmm. zelfs wanneer ik het allerminst verdien. Uh, kunt u mij uw zakdoek lenen? Alsjeblieft. Dank u. Zonder twijfel een onwaarschijnlijk mooie attentie. Echt waar. Nou, ja. ik, ik, ik verdien het niet. Hm. En bent u alleen daarvoor naar mij toegekomen? Nee, nee, ik heb het alleen maar meegebracht om hier niet met lege handen te staan. Ja, begin mij maar al uit te lachen. Maar waarom, alstublieft? Nou, laat maar. Weet u, ik ben, ik ben gewoon een vreemd personage. Telkens opnieuw vind ik toenadering tot iemand en, en dan zou ik ongelukken voor hem doen. De jongens op het werk zeggen altijd, om te lachen natuurlijk. Jij gaat voor die artiesten nog eens in uw broek doen. <lacht> Volgende keer breng ik wel iets beters mee. Maak u zich toch niet zo druk? Ik, morgen, vroeg, morgen vroeg ga ik deze machine zeker uitproberen. Belooft u dat? Erewoord. Oh, u moest dus weten wat dat voor mij betekent. Ik zou niet kunnen slapen met de gedachte dat, dat u ook maar enige twijfel koestert. Dat was dom van mij. Uw broer weet natuurlijk wel wat hij doet. Ik daarentegen ben een volslagen leek. Ik kijk er nu al vol verwachting naar uit. Ik kom terug. Mijn vrouw herkent mij niet meer. Wordt verliefd op mij. <lacht> Personage. ik Altijd opnieuw vind ik toenadering tot iemand. En... en dan zou u voor hem ongelukken doen. Hoe weet u dat? Ik moet alleen maar naar u kijken. Ah. U bent een goede psycholoog. En in feite ben ik ook juist daarvoor naar hier gekomen. Ik, ik, ik kan niet anders. Ik, ik moet u helpen. Helpen? Jawel. Ik heb besloten voor u alles te doen wat in mijn macht ligt. Ik weet dat ik daarmee een aantal risico's loop, hè, maar... Ik kan u eenvoudig niet in deze situatie laten. U mag daarom niet kwaad worden. Verontschuldig mij maar. Ik zou in de een of andere situatie zijn. Ik zou het echt niet weten. Mijn vriend, ik geloof dat ik over mijn speciale band met u al genoeg gezegd en aangetoond heb. Waarom doet u dan alsof u niet weet waarover het gaat? Nee, u moet niet kwaad zijn, maar ik, ik weet het echt waar niet. Overigens ben ik er niet zeker van dat... Mocht ik werkelijk in zo'n situatie verkeren, dat ik na alles wat u voor mij gedaan hebt, het nog verdien? Waarom die eeuwige verontschuldigingen en dat rond de pot draaien? Ja, kunstenaars hebben altijd wel een bezwaar. Als ik u niet zou willen helpen, eerlijk en oprecht, dan was ik toch niet naar hier gekomen. Ik heb u zelfs iets meegebracht. Hm. Daarover zullen we maar beter zwijgen. U hebt een mooie das aan. Een geschenk van mijn moeder. Nou, hou hem dan maar. Je hemel, Nee, zo heb ik het niet bedoeld. Hier, hier. Neem hem, kom. Sta ik ermee? Prachtig. Om er nog eens op terug te komen. U moet verstaan, ik wijs uw hulp in geen geval van de hand. En wanneer u zegt dat ik hulp nodig heb... ...dan heb ik die zeker heel hard nodig. Maar ik weet op dit ogenblik... Met de beste wil van de wereld niet waarvoor ik hulp zou nodig hebben. Wel, nou, kijk. Ik wil open kaart met u spelen. U bent een groot, maar zeer jonge man met een goede reputatie. Dank u. Maar dat bent u werkelijk, ik meen het ernstig. En u wordt stilaan algemeen erkend. Oh Dat is misschien wel... wat. Dat is zo, waarom het niet toegeven? Dat is zo. U verdient aardig wat geld. U hebt trouwens het een en ander op een rekening staan. Oh. Natuurlijk hebt u dat, geeft u het maar rustig toe. En nog niet weinig ook. Nee, u hebt een mooie vrouw. U hebt trouwens succes bij andere vrouwen, vooral de laatste tijd. Wel, ja... Doe is... <laughs> toch niet zo geniepig. Kom, als u bedoelt... Die ja, een... ziet u wel, ziet u wel. Een mooi appartement, een auto, het leven lacht u toe. Het is juist daarom dat ik een beetje verlegen ben wanneer u van hulp spreekt. Of loop ik ergens gevaar? Dat gevaar komt recht op u af. Op mij? Dat begrijp ik niet. Wanneer u zich laat raadgeven, zal er u niets gebeuren. En wanneer ik mij geen raad laat geven? Ja, dat weet u toch laat zitten. Ineens, nee, hemelsnaam, zo heb ik het niet bedoeld. Ik laat mij ontzettend graag raad geven. Ik wil alleen maar weten welke waar ik precies loop. Wanneer u zich laat raad geven? Geen? Maar zeg het mij dan toch, alsjeblieft. Nou dan kijk, het leven lacht u toe en het zou zonde zijn om alles wat u moeizaam bereikt hebt door een domme kleinigheid te verliezen. Dat klopt. En welke kleinigheid? Scheert u zich? Elke morgen. En kijkt u daarbij in de spiegel? Natuurlijk. Ja. En is er u aan uw hoofd nog niets opgevallen? Wat zou er moeten opgevallen zijn? Denk eens na. Opdat mijn haren niet glanzen. Dat wordt vanaf morgen anders. Het gaat niet over uw haren. <laughs> Dan weet ik werkelijk niet wat u bedoelt. Hoe staat het met uw oren? Met mijn oren? Hoe zou het met mijn oren moeten zijn? Is de grote u nog niet opgevallen? Ja, ze staan een beetje naar buiten, ja. Maar ik begrijp niet wat dat met mijn toekomst te maken heeft. Ze staan een beetje naar buiten. Het lijken wel scheepzeilen. Nou, voor mijn part. Waarom niet? Voor het geval dat u mij niet gelooft. Wanneer u denkt dat ik u bij de neus neem, zeg het dan rustig en ik ga. Nee, verontschuldig mij. Het is mij totaal ontgaan. Natuurlijk weet ik dat ik oren als scheepszeilen heb. Hm. Kom. En verder... Denkt u nu eens heel diep na, alsjeblieft. Waarom heeft een mens oren? Om te horen? Het spreekt voor He? zich, ja. He? En wanneer iemand onnatuurlijk grote oren heeft, wat betekent dat dan? Maar is het niet toevallig wat voor oren een mens heeft? Ja, dat meent u nu toch niet ernstig? Of gelooft u in het toeval? Wel, ja, ja. ja, ja. Ziet u wel. Mijn vriend in de natuur heeft alles zijn wetmatigheid. Ja, ja. Maar in dit geval gaat het over hele generaties. Oh, een tot... generatie is geen abstract begrip. Een generatie bestaat uit mensen, concrete mensen, dus ook uit u. Ah. Maar is het dan zo erg dat ik ook wil kunnen horen? Ah, wat wil u daarmee zeggen? Leg mij dat eens uit. dat moet u toch begrijpen. Het behoort ergens tot mijn beroep naar de mensen te luisteren, te ervaren hoe ze spreken, hoe ze denken. Ja, ziet u wel. En dan dacht u dat u geen hulp nodig had. Ik heb zonder twijfel heel veel fouten gemaakt. Maar ik heb alleen maar geschreven wat ik gehoord heb. Ik begrijp eenvoudigweg niet waarom dat nu, nu nog, zo erg kan zijn. He? Het is allemaal veel ingewikkelder dan in jullie schrijvers wel denken. Maar ik kan niets meer veranderen aan mijn oren. Begrijp dat we eindelijk eens. Stelt u de moderne biologie een vraag? Ik ben met deze oren op de wereld gekomen. Zulke grote? Ja, ja ze zijn nog een beetje gegroeid, maar... En ziet u nog wel? Nee, nee, u bent met uw theorie in een doodlopend straatje aanbeland. Maar dat geeft niets, ik zal u helpen. Daarvoor ben ik naar hier gekomen. Jullie kunstenaars zijn net kinderen. Als jullie ons niet hadden, dan zou ik het echt niet weten. En u, meneer Vavak, u hebt daarbij nog het geluk dat ik mij juist tot u aangetrokken voel. En dat ik het opbreng zoveel voor de mensen te doen. Ik weet het echt te waarderen, meneer Mangel. Goed zo. Ik ben blij dat u, dat u mij nu eindelijk eens duidelijk begrijpt... Ik wil alleen maar het beste voor u. U kent de mensen toch, ik weet het wel, ik, u meet het niet zo slecht bij het schrijven. Maar altijd is er wel iemand die daar aanstoot aan neemt. Waarom overdreven provoceren? Ik versta die mentaliteit van jullie kunstenaars wel. Per slot van rekening kom ik, verduiveld, al een mooi aantal jaren met jullie in contact. En ik weet hoe groot de verleiding is om iets neer te schrijven wat men ergens gehoord heeft. Maar wees toch even realistisch. Heeft het dan nog ergens zin zich daarmee bezig te houden? Tenslotte is het toch alleen maar geleuter. U meent het goed met mij, daar twijfel ik niet aan. Nee, zijn watten in de oren voldoende? Bent u krankzinnig geworden? Hoe beeldt u zich dat eigenlijk in? Denkt u misschien dat wanneer het na enkele uren in uw oren begint te jeuken... en u de watten uitneemt, iets hoort en het op papier uitspuwt? Denkt u misschien dat ik mij omwille van u op straat laat zetten? Ik doe veel voor kunstenaars, maar er zijn grenzen. Wat raadt u mij dan aan? Een kleine ingreep. Dan bent u gerust tot op het einde van uw dagen. Een kleine ingreep? Wat voor ingreep? Dat zal u zo dadelijk wel zien. Wat is... De oortjes moeten eraf. Welke oortjes? Staat u mij toe? Bank. Zwijgen, zit stil. De Engelbewaarder was een luisterspel van Václav Havel. Vertaling en regie van Martin Ketelbuters geluidsregie Jan van Driessen, acteurs Bob de Moor en Karel de Ruwe, technici Paul van den Hende en Guido Scheers.